uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De boeren van Farmers Defence Force hebben 22 juli uitgeroepen tot Landelijke Actiedag. De rest van Nederland kan dan beter thuis werken, zegt FDF. De acties zijn een protest tegen de nieuwe voorschriften voor veevoer, die moeten leiden tot minder stikstof. Minister Schouten legde een ultimatum op om de voorschriften in te trekken naast zich neer. Bij nieuwe demonstraties in Wit-Rusland tegen de gang van zaken bij de komende presidentsverkiezingen zijn tientallen mensen gearresteerd. Volgens mensenrechtenorganisaties gebeurde dat met grof geweld. In Minsk en Borisov werd gedemonstreerd tegen het schrappen van twee kandidaten die het zouden opnemen tegen zittend president Lukashenko. Die is nu 26 jaar onafgebroken aan de macht. De verkiezingen in Wit-Rusland zijn op 9 augustus. De familie van George Floyd heeft de vier agenten aangeklaagd die betrokken waren bij zijn dood. Ook wordt de stad Minneapolis aangeklaagd. Die heeft volgens de familie een cultuur van racisme, buitensporig geweld en straffeloosheid in stand gehouden. George Floyd kwam op 25 mei om het leven bij een hardhandige arrestatie. De vier agenten worden strafrechtelijk vervolgd voor moord en medeplichtigheid aan moord. De civielrechtelijke zaak zou de nu, die de familie nu begonnen is kan leiden tot hoge schadevergoedingen. Gemeenten verwachten dat ze door de coronacrisis in totaal anderhalf tot 1,8 miljard euro mislopen. Als er een tweede besmettingsgolf komt, kan dat oplopen tot 2,8 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Gemeenten lopen een half miljard euro mis door het wegvallen van toeristenbelasting en parkeergeld. Verder zijn ze meer geld kwijt aan extra handhaving van de coronaregels en aan bijstandsuitkeringen. Het weer vannacht vanuit het westen regen, morgen lange tijd regenachtig. En bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vrijdag en zaterdag schijnt geregeld de zon en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het NOS-journaal. Of je nu alleen bent of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt.